Door almegens met het NOS-journaal. Met kritische tweets over een tekort aan beschermingsmiddelen... heeft Siwert van Liende vorig jaar het ministerie van Volksgezondheid... onder druk gezet om mondkapjes bij hem te kopen. Dat meldt Follow the Money. Het journalistieke onderzoeksplatform zag een WhatsApp-bericht van Van Liende... waarin hij zegt dat hij een noodkreet op Twitter heeft geslingerd... om een politiek deurtje te openen. Een week later werd de mondkapjesdeal gesloten. Follow the Money spreekt van een vooropgezet plan... Kort voor de tweets werd de BV geregistreerd... waarin de miljoenenwinst terechtkwam. De zakenlieder zeiden steeds dat ze geen winst maakten. Later bleek dat ze er toch tientallen miljoenen aan overhielden. De Britse politie behandelt de moord op parlementslid David Ames... als een terreurdaad. Bij het vooronderzoek is een mogelijk motief naar voren gekomen... dat verband houdt met islamistisch extremisme, zegt de politie. De 69-jarige Ames werd gisteren doodgestoken...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 De piek van het aantal coronapatiënten kan komende winter voor een overbelasting op de IC's zorgen. Dat zeggen Jaap van Dissel en Jacob Wallinga van het RIVM tegen de NOS. De piek ligt nu waarschijnlijk in januari, maar hoe hoog die wordt is moeilijk te voorspellen. Dat ligt volgens Van Dissel onder meer aan de vaccinatiegraad. Toch vindt hij het aanscherpen van de coronamaatregelen nog niet nodig. Het weer, geregeld zon, blijft droog en het wordt 14 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Na het weekend wordt het een stuk zachter. Dinsdag kan het 20 graden worden, maar wel neemt de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Mag ik al? Mag ik al? Ja. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB.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 Met nu, Toebak Leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft, bij ZFM. Zeker straks de verjaardagen. En wat gebeurt er door de jaren heen? Het is vandaag 16 oktober. Maar eerst, ik hou mijn bek even... Ik denk van, oh, je komt een hele heftige rapplaat gewoon altijd. Zijn dit soort geluidjes altijd. Er komt nog geen rapplaat aan. Er komt gewoon heel iets anders uit. Maar goed, begonnen met hem is ook altijd met, uh, met dit. I'm a loser, baby. Why won't you kill me? Nou, lekkere tekst allemaal weer. Het is de mooie gri. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken zo eens het wereld in en we kijken naar 16 oktober. De politie in Zuid-Afrika hebben uh, met harde hand... een uit de hand gelopen staking bij een ijzermijn... In Zuid-Afrika hebben ze flink opgetreden. Ze hebben veertig mensen opgepakt. Die hadden allerlei materiaal in beslag genomen, zoals uh, wat was het, uh, uh, trucks, bulldozers, ook materiaal. Uh, allemaal achteraf uh, achter, gehouden. Ze op. Maar we willen eerst salarisverhoging, dampers gaan we verder. Uiteindelijk uh, uh, zijn er echt een paar mensen gevangen genomen, uiteindelijk alles weer teruggegeven. En het begon allemaal eerder al, omdat nou bij een uh, lonmin Hadden ze loonsverhoging gekregen, de mijnwerkers... en toen dachten ze bij andere mijnen... what the fuck, dat willen wij ook! Ja. En toen is het in die maand, oktober 2012... heel veel stakingen geweest, heel veel ongeregeldheden. Uiteindelijk heeft het ook nog, ook nog weer overgeslagen... naar andere industriële bedrijven, zoals havens, spoorwegen. En daar zijn uiteindelijk echt wel tientallen mensen... bij om het leven gekomen, bij die stakingen. Dat is allemaal wel heftig geweest, en, nou goed. Uiteindelijk ook Goldfields, mijn, ook nog weer mensen ontslagen. En die daar, Buitenlandse bedrijven die daar uh, uh, mijnen hebben, uh, die, uh, zijn vrij rigoureus als ze beginnen te staken. Iedereen ontslagen. Klaar! Om die staking nou weer de kop in te drukken. Ja. Sommigen gaven nog wel verhogingen en dat gaf nog veel meer onrust. Goed, dat gebeurde in 2012. En ik hoor net op het nieuws dat er weer ongeregeldheden zijn in Afrika over de, de goudprijzen en dat mensen op eigen houtje gewoon de mijn inkruipen die al gesloten zijn. en nou, Dat is Heel gevaarlijk. Oké. Okay. Maar ja, als we een flinke uh, nugget hebben, dan, uh, ja. dan, dan uh, zijn ze binnen. Dan gaan ze echt een paar weken gaan ze de, de grond onder gaan ze op zoek in die oude mijnen. dat je denkt, van, het is toch allemaal klaar al. Maar hoor. Die vroeg het toch ook niet zo geweldig hoor, wat ik begreep. Nee. Toen, uh, toen de goudkoort zat toegeslagen. Nee, klopt. Zelfs in, uh, dus, uh, in uh, noem ik ook weer, Amerika was dat. Goed, wat gebeurt er nog meer? Ja, er is een schildpad gevonden bij Cape Cod. Uh, daar hebben we een schildpad gevonden. En die, die, uh, een Siamese schildpad. Okay. Hij had uh, twee hoofden we... en zes pootjes. Yeah. En uh, de, de diamantrug, zo heet de schildpad, die is ongeveer groter van een kipnukkel. Dus die is ongeveer uh, ja, zo groot als tussen duim en wijsvinger, zo'n beetje. Oké, okay, in welk jaar maar, uh, was dat? Nee, dat is nu gebeurd. Was nu? Oh. We zitten in de geschiedenis, hè? We... Oh! Oh! <laughs> Ja. Je bent echt helemaal de draad kwijt. Gewoon. Ik ben echt de draad kwijt. Kom... Ja, ik, heb wel, ik heb wel van alles ja, goed, Zoek het even op. Dan ga ik naar de volgende eigenlijk. Uh, bij de kunsthal in... Uh... Vijf jaar geleden is de kunsthal Precies. wereldnieuws. Wat is het Midden dan? in de nacht worden er zeven kunstwerken gestolen van wereldberoemde kunstenaars. En wat doet de kunsthal op de dag nadat de roof bekend werd? Ja, vertel. Die gaat gewoon open. Nou ja, zeg. Typiek. Het is belachelijk. 2012, grote kunsteroof. En het grappige is, als je dat hoort ook... het zijn uh, Roemenen, geloof ik... die uiteindelijk gewoon eigenlijk een beetje aan de grond zitten financieel. en die gaan gewoon op zoek... Is er nog ergens een klusje? En uiteindelijk kunnen we niet ergens gewoon wat kunst gaan stelen. Ze hadden geen verstand van... Ze keken alleen naar de afmeting van het schilderij. Ze zijn een paar keer bij de kunst al rond, rond aan het lopen geweest. Dat zie je dan ook op beelden in documentaires. En dan kiezen ze voor een bepaald soort uh, uh, namen. Zoals uh, Matisse en de Pablo Picasso. En ieder geval zeven schilderijen nemen ze onder Armee. Ze hebben verstand van buitendeuren. Ze forceren een buitendeur. Uh, het schijnt hoog niveau te zijn, de beveiliging. Dat is het uiteindelijk gewoon niet. En die schilderijen worden meegenomen, worden ergens opgeslagen in uh, een of ander appartement in Amsterdam. En uiteindelijk gaan ze in Roemenië. En daar, uh, uh, we noemen dat, uh, waakt een, een moeder over die schilderijen. Die raakte op een gegeven moment een beetje in de war. Die heeft: Ja, shit man, dit gaat helemaal fout. Dus die heeft zeven van die schilderijen gewoon verbrand. Huh? En die had een theorietje zo van: geen schilderijen. Geen crime, no ja, ja, crime. Ja, ja geen dus, bewijs, geen uh, misdaad. Er is ook een schrijfster, Mira uh, Fictici of zo heet ze geloof ik. Die uh, had een boek geschreven over deze roof. Die vond het wel interessant. En die uiteindelijk krijgt een tip dat er een Pablo Picasso is gevonden. Ergens onder een steen, daar en daar moet je gaan zoeken. Zij erheen, is ook een uh, documentaire van maken, kan je ook zien. Uiteindelijk vindt ze dan Pablo Picasso. Levert hem in bij de ambassade van uh, Boekarest En die uh, al vrij snel constateert, ze nepper. Je bent oh. er gewoon ingeluisterd. Het is gewoon een grapje, oh, dit. Gewoon een niet waar. Geitje, maar goed, eigenlijk ja. zijn, zijn, zijn ze voorgeleid, deze gasten die het gedaan hebben. En uh, vijf jaar, en sommigen zijn ook vrijgesproken, dus bijna geen bewijs, dus Uiteindelijk uh, stonden ze op Facebook al op met een foto dat ze weer bij elkaar waren. Het is oh, natuurlijk okay. al schilderijen. Het gaat om schilderijen? Waar gaat het nou eigenlijk om? Ja, iedereen kan schilderijen. Geen maar, dode toch? gevallen. Nee. Niemand heeft geld daar verdiend. Nee, dus laat, maar zitten. laat maar zitten. We ja. ja. zijn het verdedigd. Ja. Uh, dit hadden we niet gehad, hè? de onthoofding van Samuel Paty. Ja, we noemden het net wel even, ja. Ja, maar... toch oh, met ja, dan ga maar... Anders ga ik verder. Ja. Het is, uh, de, de eerste in, uh, ingreep is gedaan onder algehele verdoving in 1846. Oh, jeetje. Dus dat is wel heel lang geleden. Wat dus de spul dus, gebruikten ze? Ja, uh, eter. Okay, dat was de Amerikaanse tandarts WTG Morton. Okay. Dus die, die heeft dus voor het allereerst een... Uh, ik, ik weet niet of hij dan gewoon een tand getrokken heeft of zo. Dan zou ik nog verder in moeten duiken. Maar ja. het was wel zo van ja, dat zal denken denk ik, hey, van eten ga je even weg. En dan kan je het mooi gebruiken om op dat moment misschien een, een amputatie te regelen of dat soort dingen. Weet je. Ja, ja. Ik denk van ja, het is wel wel menselijk om Dus dat daarvoor werd alles gewoon met, uh, met pijn, wordt het gewoon gedaan? Nou ja, ik denk voor dat 18, moment, de gooit, gooit werden met drank. Ja, op die manier. Van goede slag, slag voor je hartstikke en dan snel snijden. Ja, ja. Ja, nou heb je geen ja, hersenbeschadiging, Maar goed. Ja. Vroeger wisten ze niet eens dat je hersen had, joh. We wisten zover, waren ze niet eens. Goed, hoewel. Zag ik ook niet. De 1951, ja. Mies Bouwman maakte haar debuut op de Nederlandse televisie. met haar optreden. Zeker. Het leven van Mies Bouwman is de geschiedenis van de Nederlandse televisie. Vanaf het begin deed ze mee. Gezichtsbepalend als omroepster begin jaren 50. We hopen dat televisie de band tussen de volkeren zal verstevigen. opdat vrede en vrijheid eens in de toekomst. Duurzame begrippen zullen zijn voor alle mensen op aarde. Nou, nou, nou, lijkt de pauze wel die een toespraak ook had. keurig gesproken ook. Ja, keurig gesproken, Echt Mies, heel verstoord. Mies Bouwmers stond ook bekend over. Dag lieve mensen, ze deed 25 jaar het Sinterklaasjournaal. En uiteindelijk is het ook bekend van het dorp. Dat was in de nacht van 27 op 28 november 1962 opende het dorp bij Arnhem. En daar werd in eerste instantie 12 miljoen opgehaald. Later werd het nog aangevuld er werd er 22 miljoen gulden opgehaald voor het dorp. Nu een beetje achterhaald om helemaal geïsoleerd van de mensheid te leven. Met verstandig gehandicapt, lichamelijk handicap. Maar goed, uiteindelijk ging ze daarna nog in andere televisieprogramma's optreden. Onder andere, zo is het toevallig ook nog eens een keer... Daar ja. deden ze wat extreme dingen... waardoor ze eigenlijk meteen werd nou ja, uitgekotst... maar eigenlijk uh, werd ze van het programma afgehaald. Uiteindelijk in 1993 gestopt. Maar Daarna kwam ze toch nog weer tevoorschijn... in 2005 tijdens een tsunami-uitzending... op het heel boulevard. Wereldrijd doorschoven ze heel vaak aan. En in, 19, uh, of in 2018 was ze... Uh, 88 overleed ze. En uh, ja, dat was toen best nog wel aangrijpend... dat natuurlijk uh, Ali B. nog even zong voor dat. Waar ben jij nou? Zo je noemt, dit. Ik mis jou. <laughs> zeg zo, zo. Ja. Maar hoe vind je dat? De... Ja, nee, sorry. Ali, ga nog maar even door. Maar ben jij ja, hoor. hij ging er helemaal op stuk gewoon. Oh ja. Ja, had er een paar ik vind keer het op. ook heel mooi dat programma dat ze had, dat het heette. Een mens wil op de vrijdagavond wel eens even zitten en een beetje lachen. Want er is al genoeg ellende op de wereld. Ja. Dus dat Wat een titel, hè? Dat, dat is een titel dat je denkt, hè? Huh? Ja, ja. ja, ja is wel ja, ja. leuk, die, die Ja, ik Juist. vond het altijd wel. Uh, uh, ontwapenend, ja, dat was ze vooral, ja. Gewoon ja. Vrij, vrij open ook gewoon. Ja, en ze ja. was eigenlijk de wat was weer de, de dochter van de secretaris van de KRO of zoiets. Ja, daardoor is ze een beetje ingerold. Daar is ze een beetje ja, ingerold. Ja, ja. Nou goed, tot zover hebben de geschiedenis. Of wat je nog ja, iets ik had, Ja, ik heb ook de Nobelprijs nog? voor de vrede. Die is in 1984 toegekend aan Desmond Tutu. Oh. Want die was een zuid Afrikaanse -Afrika geestelijke en mensenrechtenactivist. Hij had ook een hele lieve... Uitstraling, niemand. Ja, ook weet nog dat hij allerlei uitspraken had gedaan... over de vrouw van uh, Willy, Willy Mandela. Oh? Wat hij later wel spijt van, want dat zat oh. toch wel iets anders in elkaar. Goed, ja. uh, goed Desmond heeft hij verder ook hele goede dingen gedaan. Natuurlijk. Laten we dat even niet vergeten. Goed, straks de verjaardag, dames en heren. Eerst maar eens even een stukje muziek. ja. Nieuwe cd van Seagulls. In my defense I'm not, innocent. I'm not God's gift I like confidence dates TV the internet all oh, coffee cups for cigarette. I feel Sick of waking up, with nothing left My first day is you undressed It's all second hand, my happiness But I some Nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Ja, goede tekst hoor. Again, again van de Z-Girls Homesick heet de laatste CD. En die hebben volgens mij, elk nummertje hebben volgens mij al gedraaid van dit album. Goed om te weten, even kijken naar. Uh, wie, wie zijn het ook alweer jaar? Ja, zeker wie ze jaren. Hoera, hoera! hoera. hoera. Jazeker, lang leven de koning. Zeker, uh, Nico zou vandaag jarig zijn geweest. Een vriend van mij, die heet ook Nico, maar die Nico probeer ik uh, niet in de, in de studio te halen, zeg maar. niet nodig ook allemaal. Maar goed, ik heb het over duizend fotomodel, actrice, zangeres. Uh, ik heb er echt de naam niet neergezet. Ah, dat is wel een beetje gemist. Maar goed, Nico, ze begon zeg maar uh, als uh, model en uiteindelijk kwam ze in contact nou, ik denk, met. Je bedoelt Nico Haak? Nico Haak, die is ook jarig. ook jarig. Je hebt gelijk, die is andere Nico. Uh. <laughs> Maar het werd een kennis van Annie Warhol. En altijd aan de zijde van Annie Warhol kwam ze overal binnen. En uiteindelijk kwam ze ook in de muziekwereld binnen. I Am Not Saying kwam uit, dat was haar eerste single. Later kwam ze in contact met Velvet Underground. Met Lou Reed, Lou Reed wordt wel genoemd. En Lou Reed, wat een lekker ding zeg. Die maakte wat avances. Was deze Nico helemaal niet van gecharmeerd? Die zegt: Nee, dat doe ik niet. Maar ze begon wel een verhouding met John Cale. En uh, daarna is ze uh, echt vaak met Velvet uh, Underground op toeneen geweest. Maar nooit echt officieel een lid geweest van deze band. Velvet Underground, stukje. Echt een kennen dit zeker wel. Ze heeft ook solo werk gemaakt, dat was dit. For the clock was... Ze werd altijd op handen gedragen. Iedereen schreef er de, de hemel in als ze iets uitbracht. Maar uiteindelijk, als het dan uitkwam, werd het nooit een grote hit eigenlijk. Ze heeft natuurlijk ook nogal in films gespeeld. Ze raakt aan... Uh, nou ja, ze was al vrij snel verslaafd aan de heroïne. En op 49 jaar dat In 1988 overleed ze alweer. Hmm. Het echte roll leven. Duitse fotomodel Nico. Nou oh, ja, het net meneer uh, Ali... Nee, ja? die is vandaag ook jarig. Echt waar, Ali? Ali Bouali? Ja? Ja, 16 oh. oktober 1981. 40. Dus hij is vandaag 40 geworden. Zo. Dat is wel toevallig, hè, dat, je dan, dat ze dan uh, ja. op zijn verjaardag... Zullen we zich nog Ali nog weet? Waar even jij Nou, ik ben al koppies, ik ben een kopje thuis, ben met je familie. Ah, ja, hij kan goed rappen, maar zingen kan hij eigenlijk niet. Eh, uh, nee. nee. Nee, nee, nee. moesten we daar nog over nadenken. Dat is heel raar. Ja, nee. dat vind ik eigenlijk ook wel, ja. Ze wordt vandaag 96 Angela Bridget Lansbury. En je denkt, waar moet ik haar van kennen? Nou, van deze serie. Ken je? Herken je het? Murder, ja. Road. Ja, ze is uh, 96 geworden. Ze begon ooit in een ware huis, gewoon als bediende daar. En uh, uiteindelijk kwam ze in contact met Joan Crawford. Dat is een man, daar trouwden ze mee. Is ze mee getrouwd geweest tot 2003. Dus Werd haar manager, woonde in Californië. Haar filmdebuut. dat is al een tijdje geleden hoor. 1944, Glasslight, daar speelde ze een klein rolletje Ze heeft ook Miss Marple gespeeld. Alleen animatie ingespeeld. Ze heeft echt een lijst met films. die dus je denkt, wat de. The... Fuck jongen, hoe kan dat een mens hebben gespeeld in de leven? Maar ja, je bent 96. Uiteindelijk spreekt ze een soort... Uh, Mid-Atlantic Engels. En dat is ontstaan... In Hollywood in de jaren 30. En dat is, dat is het nieuws te zijn. En het grappige is, deze tune... Kijk. daar is een type. En, en aan het einde van die... dan zie je haar fietsen. En dan komen er allerlei auto's. Ik weet niet wat ze hiermee suggereren. Dat ze dood is of zo, maar... Kan het kan zijn dat heel veel mensen, zoals mijn vader, een hekel aan dat mensen hebben. Omdat ze het altijd zo beter wist in die series. En dat ze haar lichaam dood wilden hebben. Zo'n gevoel kreeg ik bij deze Oh, tune. Dat is heel maf, want aan het einde van deze tune hoor je haar type nog. En dan hoor je alleen auto's heen en weer rijden die uiteindelijk ergens tegen haar rijden. Nou, ik denk weer dat ze denken, oh hier heb je nog een geluidje. Stop er maar bij. Ja, stop er maar. Nou, vandaag Goed. is ook jarig Matthijs van de Sander Bakhuizen. Ik denk, je, hoe de piep is dat? Maar hij was... Uh... Hij begon in de rol van Erik in de jeugdserie De Daltons. Oh ja. Die was altijd zo schattig. Ja, die was maar schattig. ik zie nu ook uh, dat er uh, een uh, remake gemaakt is van De Daltons... zeven jaar later. Die is vanaf november 2007 weer uitgezonden. En daar is hij weer te zien als Erik. Maar hij speelt nu ook in de twaalf van speelt hij nu. Dat is ook uh, wat nu op uh, tv's. Een dagboek van een cold girl. En, uh, oh ja. In k heeft hij gespeeld. Dus ja, hij is uh, toch wel lekker bezig, deze Matthijs van de Zandenbakhuizen. Ja. Wat een naam ook, hè? Ja, mooi. Van Adel, zeker. Vandaag zou jouw jaren zijn geweest, overleden in 1990. We hadden het over een Nico, maar we hebben het hier weer over een Nico. Hier soms een mooi meisje? Zeker. Dan even dansen met mijn me wil. Oh, Nico Haak, nog 41, hè? Hij werkte met zijn broer in een autospuiterij. Ergens in de buurt van Delft. En tijdens het werk was hij vaak even aan het zingen. En hij kon ook moppen tappen. Hij was gewoon fluiten. Hij was echt een gezellige bink. Geef het, kwam er iemand langs, Martin Stoelinga. Stul en die was zwaar onderin. Dus ik dacht, gasten, kan je goed zingen, man. En is een moppetap, je bent echt een entertainer. Dus die heeft hem een contract aangeboden. Uiteindelijk uh, zegt hij, je moet ook even zelf wat teksten gaan schrijven. Dat heeft hij gedaan met zijn, met zijn buurman Edward Pollen. Ik denk van de Pollen Edward Bent. Pollens jongens. Maar goed, uiteindelijk hebben ze teksten geschreven en uh, heeft hij, voor het eerst heeft hij opgetreden bij Ted de Braak. En daar zie ik glazen staan. Hij heeft uiteindelijk ook nog tv-shows gepresenteerd in 1978, 79. Snabbelde heel wat bij. Uiteindelijk waar hij heel veel geld mee verdiende was de, de Bio Regulator. De Bioregulator was een armbandje wat je om moest doen. Oh, met uh, magneten en zo. En die zorgen dat je, ja. dat je goed gaat uh, qua stromen energie in je lichaam. Precies, oh. helzame werking. Verdiende oh. hij 25.000 euro of gulden per jaar mee. Alleen na zijn overlijden, dat was toch wel raar. Bleek dat hij niet werkt. Werkte hij niet. Toen was het klaar ook. Okay. Ja, goed. nog nou, een keer goede, dan ook. Dat is een goede marktman. Ja zeker. Zine een Leuk hoor. Ik moet zeggen dat ik op, op dit nummertje heel veel uh, quicksteps heb gedaan. Ja. echt heel veel. Echt een dansles werd deze dus heel vaak gedraaid. Goed. Nou, ik heb er ook inderdaad op gedanst op dansles. Ja. op de precies dezelfde dag is geboren Henk Anton van der Horst en ik wie, wie, wie er bliep, is. Henk uh, Anton oh, ja. van der Horst. ja. Ken hem ook. Maar hij was een medewerker van Fars Masseur. Dat was natuurlijk, en, en hij heeft ook nog showroom gepresenteerd... met Jan Villekers en uh, Koen van Vrijberg de Koning. Dus uh, ja, dat was wel een leuke man. En, en ze hadden toen inderdaad... Uh, oh, was dat Hadi Massa of zo, wat ze hadden? Dat, uh, een soort programma? Dus uh, de nieuwsquiz... Uh, de Vars Maasjeur was dat, sorry. Okay. Komisch, satirisch en muzikaal televisieprogramma En zij hadden dus ook uh, dat uh, programma... Dat ze, dat ze van die liedjes maakten op uh, de Autoloze Zondag... in. Uh, ze hebben een heel bekende hit hadden ze gegeven. Oh ja, die gemaakt. tijd. Ik, kan, ik, ik ja. kan me die beelden nog wel herinneren. Ja. Maar niet helemaal precies, omdat het net even te vroeg me was, voor me was, denk ik. Goed, um, uh, vandaag is hij 63 geworden. Hij speelde in deze film onder andere: Top Gun. Top Gun. Hij speelde ook een Athletic Man, uh, Cadillac Man. En uh, ook nog uh, Dead Man Walking. Waar hij misschien nog het bekendst van is, is van dit natuurlijk. In 1966, Andy Dufresne. ...escaped from Shawshank Prison. Precies. Shawshank Redemption. Ontsnap ik uit de gevangenis. Geweldige film. Staat bovenaan in de lijsten van, geloof ik... klassiekers alle tijden of zoiets. Tim Robbins, die uh, wordt vandaag 63. Ja, leuke film. Met natuurlijk uh, ook die andere man. Uh, die donkere meneer. Met die mooie stem. Ja, die god speelt af en toe. Altijd. Vaak ja. wel. Of president. Afgelopen week kwam je heel vaak in de film... ...als president tevoorschijn. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Goed, wie nog meer? Ja, we de, ja, ik heb er nog eentje. Maar het is gewoon ook omdat mijn vader vroeger een bandje had. Bert Camper. Hij is van 1923. En hij, uh, ja, hij was gewoon een mu muzikant. Duits componist, arrangeur en orkestleider. En hij had oh, ook ja. uh, Paris by Night. Had hij, weet je, dat, dat, dat. Heel veel achtergrondmuziekjes ja, ja. heeft hij gemaakt. Ik heb er echt wel een aantal in mijn... Uh assortiment zitten. Ja, zeker. Ik zal ze even op moeten snoren. Ja, dat ik ja. even eerder moeten doen. Dus ik kan natuurlijk uh, een nummer als hem doen als, van hem doen als hij je landenkeuze, maar we gaan het er nog even over hebben. We gaan het er nog even over Toch hebben. Toch maar dat nummer van Ali B. <lacht> ik wist je. Yeah. Of moet er een rap plaat worden? Dat ja, is misschien beter. die leuke met Marco Bersato. Maar volgens mij is hij momenteel. doorgebroken was. Nog een andere man jarig. Dat zou jouw smaak zijn. Oh. Daar hebben we het zo nog wel even over. Oké. Okay. John Mayer. John Mayer. Love is weten wat ik eerst eerste keer deze plaat draaide. vond ik dat... trin trin Vond ik zo saai? En nou ben ik het toch wel leren waarderen. Arlo Park. Grappig, als je dan de Engelse uh, Wikipedia-naam neemt en dan het laat vertalen, dan krijg je dus uh, Arlo Parken. Ja, dat zijn allerlei parken overal. Nee, dat is dan de gekheid. Dat is natuurlijk een vrouw uit Engeland vandaan. Echt, mijn. Jong dan van kort bezig, 21 jaar is. Ze en ze heeft daar is het album uit dit jaar en dit is daar op te vinden. En het heet. Hoe heet het ook alweer? Dark. Nee, Black Dog. Zeker. Zo'n zwarte hond. Kijk uit. Scherpe tanden allemaal. Nou, het is alweer half negen. En tijd voor de. Ja? ja Sandvoortse is... berichten. Oké, okay, even kijken hoor. Uh, uh, oh ja, hier. De buren nemen de standtent, armen even over. Vanaf het volgende seizoen uh, bij het naakstand is dat uh, Carlijn uh, Ilse Bijker van uh, Bondi Beats en uh, uh, Steven Soeters van Paal uh, 69. Die hebben gepraat met uh, Wim uh, Fischer. En Wim Fischer, uh, die, uh, ja, die had sowieso, ja, ik wil eigenlijk dat het allemaal een beetje hetzelfde blijft. En ze waren bang dat het allemaal zou gaan veranderen. Ze zeiden, ze, nou kunnen wij het niet overnemen. Dus nou, hij gunde het hun. En uiteindelijk zijn, hebben ze dus nu drie stranden op een rij. Ze blijven wel op uh, eigen karakter houden. Het enige wat veranderd is, mocht je nou denken van ik wil gewoon overal naakt zijn, maakt niet uit waar ik naartoe loop. Ook binnen, binnen kan je straks niet meer naakt lopen. Het is alleen gewoon op het strand, op het bedje kan je nog wel naakt liggen. Maar als je het moet je even een sjaaltje op doen. Je mag wel topless, denk ik toch? O, dat dan wel, denk ik. Dat, dat weet ik niet, maar ja. Maar inderdaad, ze zeggen het natuurlijk ook altijd van ja. We hebben liever dat je op een handdoek zit of zo. Dat snap ik ook wel. Als ja, dat snap het, ik uh... zeker. Dus uiteindelijk, uh, dat verandert het. Maar verder proberen ze alles hetzelfde te ja, houden. Het is heel speciaal om je, om je middel te doen. En dan uh, is het ook goed. Ja, zeker. Afgelopen vrijdag, helaas, helaas, heeft er een brand gewoed bij strandpavillon Hippie Fish. Jezus, deze De brand deze stond even, ja, na half zes in de middag... in een bijgebouw van het paviljoen... waar zich ook een keuken bevindt. En de vlammen leiden al snel hoog op... en de brandmeer is gealarmeerd. Schalen snel op naar een middelgrote brand het heeft echt toch nog een uur geduurd voordat de brandweer het vuur onder controle had. Het nablussen zou, zou het nog enige tijd duren. Ik neem aan dat het nu al uit is. Het paviljoen heeft aanzienlijke rook- en brandschade opgelopen. En voor zover bekend zijn er geen uh, gewonden gevallen. Wat een narigheid. Dan hadden ze maar even afgebroken. Want dan. dan uh... Want het ja. vuur geen Nee, he, ja, dan krijg je dat. Ja, ben je ja, blij dat je er blijven staan? Ja, kijk je staan. een koe in de kont, hè? Ja, dus precies. Uh... Had ik hem toen maar afgebroken. Ja, ja. zeker. Goed. Rijrichting Boulevard. Paulus is nog niet duidelijk. Werkzaamheden zijn wel begonnen. Motie in de raadsvergadering van 28 september... over de omdraaiing van de rijrichting voor auto's van zuid naar noord... Bewoners hebben nu uh, uh, meegedacht. tweedeling. De een zegt wel, de ander zegt niet. Het gaat vooral om de Mauritsstraat, Die zegt dat uh, voor een huis het te onveilig wordt, dat daar echt wel een uh, dat het heel druk is, dat, dat zeg maar, de gevaarlijkste weg is. En als ze dat gaan, veranderen allemaal die rijrichtingen. Wordt dat een rustige weg? En zou daar zeg maar, een uh, groot voetpad kunnen komen. Ik moet zeggen, het zou nog steeds prettig zijn als dat met een schema zou worden uitgelegd in de Zandvoortstrant. Het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk dat ze daar precies op. Nee, mij ook niet helemaal. Nee, precies. Dus dat is toch wel een gemiste kans. Ik denk van. Maar goed, mensen daar in de buurt weten wel waar ze het over hebben. En ze hebben aan alle kanten hebben ze met mensen gepraat om te vragen wat er nou precies moet gaan gebeuren. Dus dat, dat schijnt de goede kant op te gaan. Ja. En haften bui, buigt zich erover. Nou, sterkte meneer haften. We krijgen weer een nieuwe cabaret show in Zandvoort. En die show die heet: Alles doet het nog. En het is de show van onze eigen Zandvoortse cabaretier Wim de Vriend. En ondanks de pandemie, politiek en klimaatproblemen... heeft hij geconstateerd dat alles het nog doet. Maar de goede man is ook inderdaad al boven de 80. Ik vind het heel moedig wat hij doet. En hij heeft een complete show klaar liggen. Het is nu aanstaande vrijdag om 22 oktober om 8 uur... en op zondag 24 oktober om 3 uur s middags. Het programma duurt twee keer veertig minuten. Je kunt uh, kaarten kopen bij de Bruna of je kunt ze telefonisch bestellen. Kijk even op de site van zandwortsencoran.nl voor nadere informatie. Oké. Okay. Nou uh, Verder, uh, de begroting van 2022 is stabiel. Er is uh, meer ruimte voor investeren. Toekomst, uh, dat is de conclusie van uh, wethouder Bluis. Hij uh, heeft het uh, toch sluitend gekregen. Er zijn grote uitgaven onder andere de verbouwing van de boulevard. Uh, Paulus Loot natuurlijk en ook de krocht. Interessant wordt. Gaat ook wel wat geld in om, natuurlijk. Dus uh, afgelopen. Nee, het moet toch in de raad komen. Um, er is veel geld voor opbare ruimtes. En natuurlijk helpt ook nog wel het Corona-fonds, herstelfonds. Dat geld is ook gedeeltelijk gekomen voor de. Uh, uh, e uh, uh, uh, uh, uh die verkoop van aandelen. Weet je die uh, winddingen uh, staan? Windmolens. Die uh, de aandelen daarvan zijn verkocht. Oké. Okay. En, um, uh, uh, ik, uh, ik ga het puntje van mijn tong. Ik heb het niet opgeschreven. Dat is maar goed. Uh, verder, um, toeristisch en uh, economisch gebied moeten ze aan zijn onderroep nemen... om dat uh, goed te laten lopen en bekijken. Uh, wel een miljoen minder van de staat gekregen... omdat uh, Zandvoort blijkt toch zelf meer geld te kunnen genereren. Onder andere de Formule 1. Hebben we goud in onze handen, zegt hij. Ja, zeker weten. Is het ronde. Goed. Nou, 4 september, hè? <coughs> Uh, de speelgoedvijver. Uh, uh, de eerste cadeautjes heeft de Sint al gekocht... bij de speelgoedcijfers. Eh, uh, cijfers. Vijver. En uh, de vrijwilligers van Speelgoedvijver... hebben er nog veel meer beschikbaar. En op 2 november is de jaarlijkse Sint-uitgifte... bij de scoutinggroep Sint-Willibroerders... aan de Heimelstraat 7. Kijk even op de website www.speelgoedvijver.nl. En uh, met verjaardag en feestdagen helpen ze ook. En ik heb ook al het idee dat zij hier en daar misschien ook wel... Uh, speelgoed innemen. Ik ga zeker nog eens even kijken. Want ik heb ook nog genoeg staan. Oké, okay, maar wacht. Ik denk niet dat de bedoeling is zo is. Ze gaan namelijk bij uh, de Buffalo's, scouting de Buffalo's Jamboree on the air gaan ze doen. Ah. Gaan ze, via de radio gaan ze mensen bij andere scoutings aanspreken... over de hele wereld iets proberen kort mogelijk tijd... zo groot mogelijk afstand af te leggen. En dat gaat ook met allerlei... verbindingen, marsten en zo. Ik zie dan van die vrijwilligers... vrijwilligers zie ik dan voor de, de, omhoog klimmen, een van die palen. Ja. Met die draadjes en zo. Ze ja, dus moeten dan die antennes richten natuurlijk. Ja, hè? dus dat ja. is wel grijnig. Ik heb er ook wel eens een paar keer rondgelopen bij zo'n scoutinggroep. Het is wel op de Duintjesweg 9. Iedereen is welkom even te komen kijken. Het is Tussen 2 en 8 worden dus verbindingen gelegd. En op zondag is er dan weer voor de wat ouderen. Dus, uh, nou ja, goed, uh, wereldwijde Jamboree on Air. Leuk. Goed. Nou, dat zoveel even de zijn berichten. Zeker. Oh ja, het is eigenlijk tijd voor die landen. Ja, en ik had zelfs zo van... Uh, jij zei dat John Mayer van de jaren John Mayer is van jaar. Ja, en Ik ga even kijken van wat vond ik nou een heel nee, nee, leuk even. nummer hij, van. Hij heeft een nieuwe plaat uit, moet ik zeggen. Um, uh, maar ik krijg nou, uh, dan toets ik John Mayer in. Dan krijg ik die, uh, die manier ja. uit uh, Engeland die... Ja. Uh, Nee. following Margaret Thatcher. Uh, John Mayer had natuurlijk ook, uh, ooit is hij bekend geworden met dit. We zien dan, John Mayer zat ooit te kijken naar een film. En door deze scène werd hij geïnspireerd om uiteindelijk de gitaar in hand te nemen. Let erop. Right, Oké, guys, uh, listen to blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? zijn stem. Dit is Marty McFly in oh, Back ja. to the Future. Oh, je ja. build a time machine uit de DeLorean. En deze John Mayer zat hier naar te kijken... en vond het optreden van Marty McFly zo geweldig... dat hij van, ik wil ook een gitaar. Kreeg je gitaar. Hij kreeg van zijn buurman een, een bandje... van onder allerlei, allerlei klassiekers, allemaal echt van die gitaarbeentjes. Toen dacht hij van, oh, ik wil ook muziek maken. En uiteindelijk is hij muziek gaan maken. En dit eerste wat je net hoorde, dit, dit was natuurlijk zijn allereerste plaats. Blues rock maakt hij een beetje natuurlijk... Echt een mooie stem. Het is echt een beetje een vrouw, hè? Vrouwen ja. muziek. Ja, de vrouwen. Zijn laatste er, er plaat. vrouwenharten gaan daar harder voor Dit is zijn laatste plaat. Ik ben zelf voor om deze te draaien. Ja? Ja, The Last Train. Heb je hem daar? Ik heb hem hier, ja. ja daarboven. Nou, staat hier maar. Gaan we die draaien. Dat is de jolende okay. keuze nou. deze week. Is gewoon een leuk plaatje. Nog even het geluid eraf. Ja? Oh nee, precies. Je hebt volgens mij nog iets anders aan staan. Je hebt echt zoveel uh, dingen openstaan. Ik zie een, een, een, hier, uh, helemaal links, zie ik nog een uh, dingetje staan. Nee, dan nou weer rechts. Ha, ha, nee, niet. Je moet kijken. Daar, dat is hem. Die moet je nog even sluiten. Dat doe ik even uitzetten. Uh, ja, dan ja, ja. uit hebben we straf, uh, John Mayer. En, uh, ja, staat er nog eens? The Last Train. Ja, je hebt het geluid daar nog voor uitstaan. Je moet echt een cursus techniek doen, denk ja, ik. Ja, ik denk het. Dat ja, is, ja, is, is nooit ook kijk hier. het zou het zijn. Ja. En een stukje terugspoelen, te spoelen nog. Dat is een beetje zonde de om het. De entree. He entree. Nou, John Mayer heeft een nieuwe plaat uit. Last Train Home. De Jolanda keuze deze week. Gaan. de vraag is of die poortjes in de zand nog steeds te veel lawaai maken de mensen en de hele huiskamers daar in de buurt anders inrichten ook door de lichten die binnen schijnen. was een serieuze probleem van een aantal uh, ja, weken geleden. Ho Hoort er niks meer over trouwens bij de Zandvoortse berichten was dat. Het nee, maar uh, het, het, het probleem is niet opgelost, want ik loop er regelmatig langs. Oké, okay, nou goed. Ja. Dat komt dan voor omdat we deze muziek luisteren van Last Train Home van deze man die vandaag jarig is, John uh, Mayer. Uh, hoe houdt u zich eigenlijk vandaag? Uh, uh, ik heb het niet eens opgeschreven. Jij wist het. Ja, ik wist het, maar ik, ben, ik heb het vergeten op te schrijven. Het is ook goed op hoor. Ik Schrijf een je het maar op. op. John Mayer, ooit ontstaan omdat hij namelijk een scène van Back to the Future had van uh, Marty McFly. Die een optreden gaf. Ook met die gitaarsolo die helemaal over de top ging, natuurlijk. En uiteindelijk, uh, Marty McFly. Um, en Daarna kreeg hij een, een bandje van Stevie Ray Fong. Daar was hij door geïnspireerd. Ik vind deze muziek van uh, John Mayer ook wel een beetje weg hebben van dit. Uh, van deze. Oh. Robert Gray. Een beetje hetzelfde ja. layback. Nou, het is een beetje hetzelfde rifje. Hetzelfde rifje. Echt, niemand kan zich gaan storen. En dat moet je hebben, want dan kan je het grote geld verdienen natuurlijk. Zeker. Goed, nou, easy listening. 44 jaar is hij geworden. Hij is van 77. Oké, okay. nou, mooie leeftijd nog. Ja. En uh, hij is al een tijdje bezig natuurlijk. Verder, uh, kijk, even oh, grappig. We zaten natuurlijk net weer bij de Back to the Future. En uh, degene die vandaag ook jarig is... en ik uh, was hem eigenlijk vergeten... ik had hem al op de lijst gegeven, is uh, Fly. Fly is de basgitaar, natuurlijk, een uh, is van de Hot Chili Peppers, weet je wel. Californication. En uh, uh, uh, uh, Flea, hij uh, uh, uh, heet eigenlijk Michael uh, uh, Peter denk Ik denk dat je het uit moet spreken. Hij komt uit Melbourne uiteindelijk op jonge leeftijd is hij naar New York gegaan. En daar is hij uiteindelijk in contact gekomen met uh, uh, uh, Antius Guides. En hier, uh, uh, Antonius Guides is natuurlijk de zanger van uh, Red Hot Chili Peppers. Uiteindelijk kwam hij nog in contact met uh, Hilly Slovak. En Hilly Slovak is de gitarist van de. Uh, uh, Red Hot Chili Peppers, die uiteindelijk op jonge leeftijd ook door drugs overleden is gekomen. Maar die, die heeft hem wel overgehaald door anders soorten muziek te gaan luisteren. En waardoor hij uiteindelijk, zeg maar, uh, uh, de basgitarist werd van de Red Hot Chili Peppers. Hij is 59 worden deze flea. Hij heeft ooit ook een rolletje ge uh, gehad in. Back to the Future. Even een fragment. The Big day. Hij was de lunatic in de auto die uiteindelijk Marty McFly uitnodigde om hard te gaan rijden. Het was echt zo'n rol voor hem. Gewoon een lunatic speler. Hij ziet er natuurlijk ook best wel heftig uit, Vlee. Als je Flea treft, hij kan namelijk ook wel solo optredens geven. Dan geeft hij heel vaak een, uh, een basgitaar solo. En die is wat anders dan je gewend bent. Dat gaat vaak een beetje tegen het klassieke aanachtig. Dit is dan een uh, fragment ervan. Dit duurt heel lang. Je moet er echt in komen en bijvoorbeeld dit is wel heel mooi. Dit is bijna. En er komt daarna ook een viool bij. Je moet er echt even tijd voor nemen. En op een gegeven moment gaat hij ook een gitaar solo. Op de bas gaat hij eroverheen spelen. Dit is heel bijzonder. Echt ga aanrader om daar even in te verdiepen. De solos van Flea van de Red Hot Chili Peppers. Van, nou goed, tot zover. Oké, okay, uh, ja, ik zit nog steeds te zoeken naar... Inderdaad, Ik dacht dus dat die uh, uh, major... Dat dat uh, <coughs> een Afro-Amerikaanse zanger was. En ik, uh, ik heb hem zo voor mijn hoofd... Maar ik weet er niet meer hoe hij eruit ziet. En is er waarschijnlijk dus, uh, net het naam even anders geweest. Ja. Kan gewoon niet anders, zeker. Goed, ze hebben een nieuwe CD uit. Flea Music. Endlessly. Holding on to my love isn't quiet. Ja, ja, ja. doet dit ook, hè. Field Music. Engels, een rockband. Wat? Een rockband. Nou, ik vind het echt weer flink van de toren aan blazen, hoor. Ik, ik hoort niks rock erin, maar goed, ik hoor meer een beetje Beatle-achtige invloeden. En dat zit er ook echt wel in in deze plaat van uh, Field Music. Ze hebben een nieuw album uit. Een EP-tje trouwens. Sorry, ik ben erg enthousiast. Een EP-tje. Another shot. Zo. Klinkt aan de druk, zou ik zeggen. Endlessly. Ja, zo klinkt het soms ook wel een beetje. Denk. Het gaat me door ook gewoon. Het gaat zo. maar door. Het gaat maar door. Komt er nou nooit een einde aan? Nou, nee, blijkbaar niet. Goed, nou, in dit programma komt het al aan einde. Ja, en, het schiet er al op. He? Er al oh, op. Al, en ja, ja. we kijken nog even de wereld in, wat kan jij nog zo melden? Nou, ze hadden gisteren in, uh, in een pompstation in Eindhoven, hadden ze, uh, uh, dat je kon je 60 cent korting krijgen op de adviesprijs met tanken. 60? Ja. Huh? Ja, dat is best wel veel. En, uh, maar ja, ze zeiden ook van uh, wie jarig is tracteerd, dat bleek dus dat die benzinepomp uh, jarig was. Ze weten niet hoeveel benzine en diesel er is getankt. Aan uh, nou, de mensen stonden er lange rijen, maar de klanten uh, die uh, betalen nog maar 1,44, dus voor een liter benzine. En uh, het scheelt wel in de portemonnee. Want op een tank van ruim 40 liter scheelt het gewoon bijna 25 euro. Wow. Maar er zijn geen andere benzinepompen die stunten. Want uh, ja, ze zeggen nog wel, van ja, verdere acties worden niet uitgesloten. Maar het bedrijf heeft dus 40 eigen benzinestations, Waarvan één in België en de andere staan allemaal in Nederland. En uh, dat is DCB Energy. En af en toe gaat ze dat doen. En ze wilden ook uh, elektrische laden mogelijk, mogelijk gaan maken. Zo. Dus een beetje reclame stunt en ze waren jarig. Ja. Nou ah, leuk, leuk ja, toch? Ja, waarschijnlijk hebben ze niet veel van, te, van tevoren aangekondigd zoiets. Nee, precies. <laughs> dan krijg je echt een woord gekkigheid natuurlijk dan. Nou goed, ja, vandaag ook naar de kant te lezen over het feit... Ja, hoe moeten we de toekomst gaan aanpakken? De, in 2030 moeten we al een beetje neutraal zijn. Nou, met de auto's gaan we het sowieso niet reden... want het war, Wagenpark is nog zo gigantisch met benzine bezig. Ze zeggen eerder dat het misschien te maken heeft met het feit... dat we toch uh, de benzine moeten gaan aanlengen met andere dingen... die uh, beter zijn voor het milieu, dan gaan we het misschien wel redden. Maar de elektrische auto's, ja, die kunnen straks die auto's wel gaan verbieden. Maar we hebben nog zoveel oude auto's die nog lang blijven rondrijden. Mijn dochter heeft pas daar ook weer een auto gekocht. En dat is toch ook weer? Gewoon... Is dat dan zo van de auto dan? Zeker, die heeft er al tien gehad. Nee, maar goed, die heeft natuurlijk ook een auto gekocht. En ja, die gaat toch niet zomaar weer een elektrische auto kopen. De hele jeugd gaat natuurlijk niet zomaar een elektrische auto kopen. Die heeft het geld nodig voor het huis te verhuur. Om een huisje te huren natuurlijk. Ja, ja zeker. Dus er is nog heel veel uh, te gaan doen. Maar goed, uh, laten we eerst ons huis misschien een beetje... Noem je dat? Uh, uh, uh, uh, milieuvriendelijker gaan maken. Waardoor ja. ze minder energie stoken. Zodat het idee kan nou, zijn. Ja, zeker uh, even voornemen. om uh, oktober is dat eigenlijk een maand als stop met roken. Maar ik hoorde van iemand anders al van... Ja, het is eigenlijk ook uh, met drinken. Maar je kan ook zeggen van... Ik wil gewoon een maand geen... Uh, dingen kopen die uh, blijvend zijn. Weet je wel? Dus uh, je kan nog wel en drinken kopen. Maar, uh, maar koop een maand geen kleding schoenen of al die andere dingen meer. Het lijkt mij niet zo moeilijk. Ik doe het ook niet. Iedereen doet het niet eens iedere maand. Maar ja. soms gaan het een jaar. Maar dat gaan, we toch, dat gaan we natuurlijk oproepen. Want dan zeggen bedrijven ja hallo, dat is even lekker. Ja. Dat is leuk, leuk plan. Maar wat krijgen wij compensatie dan of zo? Oh ja, ja dat is dan wel weer zo. De economie dat gaat net aantrekken en dan gaan we gaan maar even geen spullen kopen. Een, een maand geen spullen. Een maand geen witgoed kopen. Nou ja, dan doe je het een maand later. Want zo werkt het ook. Je zal het toch een keer nodig Maar ja, koop goed. geen nutteloze dingen, dames en heren. nee. Zoals, uh, Ik vind dat allemaal op het randje, hè? want er zijn zoveel bedrijven die kopen compleet nutteloze dingen. Te doen. Dat kan je gewoon niet tegenhouden. Bullshitwinkels. Bullshitwinkels. Allemaal weg, die dingen. I I'm just check my bank account. Insufficient what the fuck is that all about? stumbling So you ever up on driving damn this life is a bit striving 'cause I Okay. Ja, dat heb je nog met cd's, verder. Je kunnen het er ook gewoon nog wel eens overleden. Nee, zullen we het nog een keer proberen of niet? Ja? Ah, het was wel heel kort, hè. Don't know who the fuck you are. Guess I blacked out at the bar. I'm just trying to leave, then I see it's a kid on my car. Damn, shit is going south. I just checked my bank account. Insufficient funds, what the fuck is that all about? Oh, I said you'll ever meet up driving damn this la la la la life is a bitch Striving cause I da da, da da don't give a shit I feel like I'm dying, hysterically crying driving like la la la la la la My ex just left this coolio, hydrated on Julio Faking up a smile, yeah I'm vibing I haven't slept in weeks, say eh? I'm living the dream just trying not to scream <laughs> wait um riding and this Zeker. Zeker. Zeker. Toepak leeft al op het einde van het radioprogramma. Live is de bitch show. maak maken het best er allemaal van. Gisteren zat ik weer naar de televisie te kijken. En soms word je toch weer verbaasd door... Ja, waar ging het nou precies over? En dan de zaak Nicky Verstappen. In het hoger beroep kwam vandaag een opmerkelijke getuige aan het woord... B E, de man die zelf een straf uitziet voor de moord op de 16-jarige scholier Humera. Hij beweert dat medegevangene Jos B tegenover hem heeft bekend dat hij Nicky Verstappen heeft vermoord. Dat is gewoon maf, hè? De ene crimineel gaat een andere crimineel. Nou ja, crimineel zijn het toch eigenlijk moordenaars. lusjefiguren. figuren. Lusje figuren gaan elkaar verlinken. En die B E heeft dan echt met die Jos B zitten praten. En Jos B heeft alles bekend tegenover hem. Heel vaag verhaal. Gisteren ook op televisieprogramma's stonden er ook bol van hem over te praten. Een beker is, die heeft natuurlijk zijn vriendin vermoord in het fietsenhok bij een of andere school. Omdat ze met een andere man zou gaan en eigenlijk de relatie had uitgemaakt. Dus hoe, hoe serieus kan je deze man nemen? Hij vindt zichzelf geweldig. Hij snapt hij dat andere mensen aan zijn ideeën twijfelen. Maar die Jos zat ernaast en keek af en toe een beetje in de camera. Een beetje stoisch zijn. Reageerde eigenlijk op nergens op. En denk van. Ja. Wat, wat moet je hier nou van denken? Weet je gaat het serieus nemen. Is het een soort kroongetuige geworden nu of niet? Ja. kan toch bijna niet? Radigheid dit. Gewoon maar goed. Maffe dingen in de media. Heb jij nog iets? Ja, vandaag is tien jaar geleden dat de Britse krant The Telegraph... een pas ontdekte brief had gevonden van Paul McCartney... Hey. die hij in augustus 1960 had geschreven. En uit die brief blijkt dat McCartney een onbekende jonge drummer... de kans had geboden om zich aan te sluiten bij de Beatles... voor hun eerste optreden in Hamburg. En kort voor die brief... Verschenen advertentie in de Liverpool Echo, waarin de drummers zich beschikbaar stelden. Dus uh, de identiteit van die muzikant is uh, nog steeds een mysterie. Oh? En ik vind het dan wel bijzonder dat zo'n brief dan ergens in de rommelmarkt uit een boek vandaan komt uh, rollen. Weet ja. je wel? Dus, uh, dat zijn toch al... nou ja, en die brief bewijst nu dat de band niet zo zeker van hem was en wanhopig op zoek was naar een andere drummer. Was dus McCartney, die was. Uh, Piet Best was de enige drummer die in aanmerking kwam... Ja. om te gaan toeren naar, naar, naar Hamburg. Maar hij is niet gebleven uiteindelijk, hè? Nee, Ringo Starr natuurlijk. Ja. Ringo Starr heeft het overgenomen. Maar ja. goed... Leuke ding. En de vraag is altijd van, weet hij het zelf nog? Ja. Dat soort dingen weet je vaak ook niet meer. Omdat je zelf wel... Ja, en dan ben je nog zo jong, 17, 18 zo of zo. Zoveel gedaan het... hebt hè? Ja, denk, ja, ja, sommige dingen weet je ook niet meer. Jezus, heb ik een brief geschreven? Oh, dat zal allemaal ook wel, joh, maar dat niet zoveel boeien meer. Nou je hoort, iemand anders gaat er weer flink een paar centjes voor neertellen... om het uh, Beatle-collectie uh, compleet te krijgen natuurlijk. Leuk hoor, dat wordt. Goed, John Mayer is vandaag jarig... maar die andere John Mar heeft een nieuwe plaat uit... En om verontrustend de show af te sluiten, is dit een passend plaatje. Spirit, power en soul. We spreken elkaar volgende week voor volgende een nieuw aflevering. Volgende afleggen. week, ja. Prettig weekend. Right. Hoi. Hoi. For you and for me Cause we got soul And don't you know Now put your faith up in the sky I see the blues in my eyes Now it's starting to dawn What in the world's going on I seen some shimmering things, this, seen a vision of things. I'm so down, don't you know? I'm still an energy Some for you, some for me The darkness comes, the night will fall